6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond, PvdA-leden, zoals verwacht massaal achter regeerakkoord. Boogt ministers bijeen in Den Haag en voorbereiding politie Haren op Facebook-rellen schoot tekort. Het weer vanuit de zuidwesten opklaringen, maar er kan nog een bui vallen. Morgen is het eerst droog, smiddags vanuit de zuidwesten regen... en het wordt al maximaal een graad of 10 en het waait stevig. Het PvdA-congres in Den Bosch hebben de leden dus ingestemd met het regeerakkoord. Direct daarna zijn de PvdA-kandidaat ministers razendsnel vertrokken richting Den Haag. Vandaag is het constituerend beraad van het nieuwe kabinet Rutte 2, zeg maar de oprichtingsvergadering. Op het binnenhof staat verslaggever Margreet Boer. Wat gebeurt er daar nu binnen? Nou ja, alle toekomstige ministers die zitten hier bij elkaar onder leiding van Mark Rutte. Mark Rutte nog steeds in zijn hoedanigheid van formateur. En uh, ja, alle bewindslieden zijn hier net binnengedruppeld en ze bespreken de portefeuilles. Er moet uh, duidelijkheid komen over wat nou precies het takenpakket is van elke minister. Er zijn namelijk ook beleidsterreinen hè, waar meerdere ministeries bij betrokken zijn. En dan moet goed afgesproken worden wie de eerst verantwoordelijke is. Luister even naar Be Oogt vicepremier Ascher. Het is het moment dat je het allemaal formeel vastlegt. Maar er is al lang onderhandeld en afgesproken wie welke portefeuille krijgt. Maar dat wordt nu bekrachtigd. En je maakt een paar van dat soort werkafspraken. Hoe de begroting werkt, dat soort dingen. Wordt gesproken over de taken. Hè? Verwacht u nog dat daar iets gaat verschuiven? Nee hoor. Boze tongen beweren dat er in het verleden wel eens werd gevochten om beleidsreinen. Maar dat kan ik me nu niet voorstellen. Daarna is een startberaad. En dan, dan zijn ook de staatssecretarissen erbij. En de twee fractievoorzitters. En dan zal het iets informeler zijn. Ja, en dat startberaad dat is straks in het katshuis. En daar wordt dan ook gegeten. Er zijn nog meer mensen bij. Dus dat wordt een soort informeel samenzijn... waar toch nog even vooruitgekeken wordt naar uh, de nieuwe werkwijze. En dan het, dus, ligt het formeel vast, dan zijn ze het eens over de taken, en wat dan? Ja, wat dan? Als dat allemaal helder is, dan schrijft eh, formateur Rutte dat netjes op papier... en dat heet dan het zogenaamde eindverslag. Dat stuurt hij naar de Tweede Kamer, en dan zegt hij, nou zo ziet mijn kabinet eruit... dit zijn de namen van de ministers en dat gaan ze doen. Ja, volgaande keren werd het eindverslag aangeboden aan de koningin. Nu gaat het naar eh, de Tweede Kamer, dus wordt het ook aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En we verwachten eigenlijk dat formateur Rutte ook nog wel even langs de koningin gaat, maar eh, dat weten we nog niet. En daarna natuurlijk met z'n allen naar de koningin voor de beediging. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar formeel kan de Tweede Kamer eerst nog weer een debat aanvragen... over dat eindverslag. Eh, als dat zo is, dan moet dat eerst nog maandag plaatsvinden. Een debat voorafgaand aan die beediging. Het veel zal afhangen van wat er nou in dat eindverslag staat. Want behalve de namen van de ministers... verwachten we ook dat daar iets in zal staan... over de openbare beediging. Dat is een grote wens van eh, de Tweede Kamer. Als er niks over in staat... dan zal de Tweede Kamer waarschijnlijk een debat willen... als er straks in het eindverslag... ...nog iets staat over de beediging, dat die in openbaarheid plaats zal vinden... ...dan is de verwachting dat uh, niets de beediging in de weg staat op uh, maandagochtend. En dan kan dat nog voor uh, dat Rutte naar Turkije gaat, want dat ging niet ook deze week, hè? Ja, dat gaat hij uh, maandagavond laat, dus het zou allemaal op maandag nog kunnen. Uh, de beediging, de bordessen en nog een presentatie van het kabinet. Dankjewel, Margreet. Verslaggever Margreet Boer... Ja, met slechts een enkele stem tegen gaf het formatiecongres van de PvdA... dus vanmiddag haar goedkeuring aan het regeerakkoord van VVD en PvdA. Er was ook kritiek van de leden, onder andere op de bekorting van de WW... en de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Maar die kritiek nam de grote vreugde niet weg... over de deelname van de PvdA aan het nieuwe kabinet. PvdA-leider Diederik Samsom die toonde zich na afloop dik tevreden. In gesprek nu met verslaggever Wilco Boom. Meneer Samson, dat was een Albanese verkiezingsuitslag. <laughs> nou, het was een overweldigende meerderheid, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Had u dat verwacht? Ik had het wel heel erg gehoopt. Want we hebben hard gewerkt aan dit regeerakkoord. We hebben ook de afgelopen week heel veel geïnvesteerd in de vereniging. Ik ben zelf avond aan avond in zalen geweest. Mijn collega's in de fractie hebben dat gedaan. Ja, dat is hard werken, maar dan krijg je ook een mooi resultaat. Op die inspraakavonden voor de leden zag je in de loop van de week... toch ook de, de spanning en de, de onrust over die zorgpremie wel een beetje toenemen. Ja, ik kreeg ook heel veel vragen van mensen die zeiden... ja, maar ik verdien 35.000 euro, dan ga ik heel veel betalen. Nee, dat klopt niet. Als je een modaal salaris verdient, ga je niet meer betalen... ga je er zelfs iets op vooruit. De maatregel is goed voor de middeninkomens. Maar ik verheel niet, voor de hogere inkomens, van de 70.000 euro... Ja, dan ga je extra bijdrage leveren, soms honderden euro's in de maand. Dat is ook voor hen veel geld. Dat realiseer ik me heel goed. Dus ik ben helemaal niet vrolijk over zo'n maatregel. Maar ik constateer wel, hij draagt bij aan het principe van dit verkiezingsprogramma... of dit regeerakkoord, namelijk de rekening betalen, maar hem ook eerlijk verdelen. Over een andere maatregel gesproken, de bekorting van de WW... Mensen zitten straks. Als ze een jaar in de WW hebben gezeten, komen ze op bijstandsniveau Uw oud-fractiegenoot Ton Heerts heeft dat vandaag op, de, op Radio 1 de PvdA onwaardig genoemd. Uh, hij is nu voorzitter van de FNV, een belangrijke speler in de polder. Die ging u reanimeren, die polder. Hoe moet dat nu? Ja, ik ben het niet met hem eens dat het onwaardig is, maar ik deel wel zijn opvatting dat het een hele zware maatregel is. Daar stonden weer andere maatregelen tegenover. U hebt met die maatregel ingestemd? Ja, klopt, en dat doe ik ook volmondig. Ik verdedig hem ook. Bijvoorbeeld in het licht van het feit dat we het ontslagrecht weer hebben hersteld nadat het door die lentecoalitie weer van tafel was geveegd. En vandaag stonden de vakbondsleden hier op het podium te pleiten voor dit regeerakkoord, terwijl ze ook eerlijk zeiden, ja, die ww, dat vinden we rot. Drie maanden geleden stond de Partij van de Arbeid er belabberd voor in de peilingen. Had u dit toen durven dromen? Ja, ik heb er toen wel van gedroomd. Maar ik was ook realistisch genoeg om te weten dat de kansen om, om zo ver te komen niet groot waren. Ik ben blij dat we met hard werken zo ver zijn gekomen. Maandag dat kabinet op het bordes, Rutte 2, met heel veel mensen van de Partij van de Arbeid. U staat er niet bij. Ik ben als partijleider uh, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, fractie in de Tweede Kamer. Zo hoort het, daar hoort de politiek leider van een partij te zitten als hij niet de premier is. Bent u dan toch niet een beetje jaloers als u daar uw collega's ziet staan? Ik heb gezien wat voor werk ze te doen krijgen. Nee hoor, ik ga het vanuit de Kamer... Beheren. Wij zorgen ervoor dat we en dat regeerakkoord goed gaan uitvoeren... maar ook kleur houden voor de Partij van de Arbeid. Vanuit de Kamer kun je dat veel beter doen dan vanuit het kabinet. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De politie in Groningen was niet goed voorbereid op de Facebook-rellen in Haren. Dat blijkt uit het draaiboek van de politie Groningen dat in bezit is van de NOS. Verslaggever Jeroen Wollars heeft het draaiboek bestudeerd. En ik vroeg hem zojuist wat daaruit naar voren komt... Nou, wat opvalt is dat de politie niet wist waar ze, in het geval dat er rellen zouden zijn... waar ze met die rellende menigte naartoe moesten gaan. In het draaiboek staat aan omschreven wat ze precies moeten doen. Er stond, ze moeten in het geval van rellen weggedreven worden, richting... en er stond letterlijk een vraagteken. Een van de andere dingen die de agenten op straat ook gewoon niet wisten... waren de calamiteitenroutes. Dat zijn de routes die bijvoorbeeld ambulances moeten rijden op het moment dat het misgaat. Er staat in dat die nog nader bepaald moesten worden... En uit het document blijkt ook dat het commandocentrum... waarvan uit al die agenten werden aangestuurd... in Groningen zat, in de Groningse binnenstad. En dat is tien kilometer bij de plek van het incident vandaan. En dat zorgde voor heel veel communicatieproblemen... volgens de daar aanwezige agenten. Kunnen we hieruit opmaken dat het draaiboek van de politie... nog helemaal niet gereed was? Nou ja, mensen die wij gesproken hebben bij de politie zeggen in elk geval dat dit ver onder de maat was. Dit was niet iets waar agenten op straat iets aan hadden. Er was ook steeds onduidelijkheid over het aantal ME'ers dat was ingezet. Hoeveel zijn het er uiteindelijk geweest? Volgens het draaiboek waren ze van plan om acht zogenoemde flex-ME'ers in te zetten. Dat zijn gewone politiemannen die zich kunnen omkleden naar ME. En ze werden aangevuld door uh, vier politiemensen te paard. Nou, volgens experts die wij gesproken hebben... Uh, is bij een gemiddelde koopavond in een stad al, al meer personeel op de been. En bij bijvoorbeeld risicowedstrijden of andere grote incidenten... moet je denken aan twee tot vier keer zoveel personeel. De politie Groningen en de gemeente Haren die willen niet reageren. Ze wachten tot het onderzoek van de commissie Cohen is afgerond. Drie tanks van het Syrische leger zijn de gedemitratiseerde Golanhoogte tussen Syrië en Israël binnengereden. Israël heeft daarover een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. Israël beschouwt de schending als een gevolg van de opstand in Syrië en niet als een daad van agressie, zegt het leger. Syrische tanks hebben niet de confrontatie met Israëlische militairen gezocht. Israël is bezorgd dat de opstand ook zijn grens met Syrië zal bereiken. Al een paar keer zijn afgedwaalde granaten uit Syrië ingeslagen aan de andere kant van de grens. In juli diende Israël ook een klacht in toen Syrische militairen de Golanhoogte waren binnengedrongen. Het is goed dat het nieuwe kabinet de sport in Nederland op olympisch niveau brengt. Ook al wordt er geen poging meer gedaan om de Spelen naar Nederland te halen. IOC-lid Prins Willem-Alexander zei dat vanmiddag op Papendal... waar sportkoepel NOC-NSF haar 100-jarig bestaan vierde. Nou, kijk, u weet dat ik een, een groot uh, promotor ben geweest van dit plan. Maar ik heb ook altijd erbij gezegd, en dat kunt u ook nagaan... dat is niet een, een, een, een doel Olympische Spelen 2028 is een middel om um olympisch niveau in Nederland te hebben. En in het concept regeerakkoord staat dat Nederland op olympisch niveau moet komen. Dus nu het middel weggevallen is, maar het doel nog staat, denk ik van fantastisch. We hebben dat doel, hebben we tenminste nog wel, om de ambitie om Nederland op olympisch niveau te brengen. Dat staat, zwart op wit, en dat moeten we met z'n allen vanuit NOC, NSF, vanuit de sport, topsport en breedte sport, waarmaken. Sport ja, over... iets meer dan een half uur begint in de arena de topper van vanavond, Ajax en Vitesse. Nummers 3 en 4 van de ranglijst die treffen elkaar. Roland van der Geer, Theo Jansen, keert terug, nou ja, kan ik het zo noemen, het oude nest. Hij heeft in ieder geval een tijdje gespeeld. Zal hij Vitesse nu bij de hand nemen? Nou, dat is wel de bedoeling natuurlijk van, uh, van met name Vitesse en van Fred Rutte. Daar is hij voor gehaald om uh, het jonge elftal van Vitesse sturing te geven. Dat wat hij graag bij uh, Ajax ook deed, maar eigenlijk niet genoeg uh, uh, mocht doen naar zijn zin. Vandaar dat hij terugkeerde bij zijn oude liefde en vandaag dus voor één keer terug in de arena. Daar waar hij kampioen werd met Ajax het vorig jaar en ook deze voorbereiding dit seizoen nog gestart is. Maar het is leuk dat jij deze wedstrijd natuurlijk aankondigt als een topper. Dat is al een uh, verdienste van uh, Vitesse. Dat is vanaf nu als uh, topploeg wordt gezien, kaarblijkelijk, in de wedstrijd... Uh, tegen Ajax. En dat is ook wel zo. Want Vitesse doet het prima in deze competitie. Staat zelfs hoger dan Ajax. Heeft 21 punten. Ajax 18. Dus wat dat betreft is er Ajax alles aangelegen om Vitesse in elk geval vanavond te achterhalen. En het elftal, er is ook nog eens een keer zo'n uh, wens uitgesproken. Nou, misschien wel een eis zelfs van Jordania, de Georgische eigenaar. 2013 moeten wij kampioen worden. Ze doen in elk geval mee. Bij Ajax, Denswil in plaats van de geschorste zander. En bij uh, Vitesse is er een basisplaats voor Gau Kakuta. Dat is een 21-jarige Fransman, gehuurd van Chelsea. Hij start straks aan de linkerkant. En natuurlijk die smaakmaker, hè, Boni. En natuurlijk Boni. Ja, zolang we nog van hem mogen genieten, moeten we dat ook doen. Dat is een vertreffelijke spits. Die zich, eh, naar de woorden van Theo Jansen, zelfs gespaard heeft voor deze grote wedstrijden. Nou ja, laten we het maar zien. Want de man, eh, ja, kleine kansjes de grote doelpunten. En hij zal vanavond best wel eens de plaaggeest van Ajax kunnen worden. Dus als Vitesse moet gaan stunten een keer, dan kan dat misschien wel vanavond in Amsterdam. Ik zou niet weten waarom niet. Dankjewel, Ronald van der Geer. We gaan je horen over een half uurtje, dus die wedstrijd. Oké. Okay. En dan tennis. Tennisser Jean-Julien Rogier en zijn Pakistanse dubbelpartner Guaresi... die hebben de finale bereikt van het Masters toernooi in Parijs. Het duo was in de halve finale te sterk voor het Kroatisch-Braziliaanse duo Silic en Melo. En Rogier en zijn partner die verzekerden zich eerder deze week van deelname aan de ATP World Tour Finals. En dat is het eindejaars toernooi in Londen. De Britse autocoureur Lewis Hamilton start morgen vanaf pole position... bij de grote prijs van Abu Dhabi. Hamilton reed met zijn McLaren de snelste tijd en bleef de twee Red Bulls... met Australiër Mark Webber en de Duitser Vettel net voor. De Spanjaard Fernando Alonso kwam niet verder dan de zevende plaats. Verkeersinformatie. Erwin de bij de AWB, Hoe is het op de weg? Over het algemeen gaat het uh, hartstikke goed op de weg, maar uh, op de A10 niet. A10 ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort tussen Schellingwouden en Knoopendwatergraafsmeer. staat 5 kilometer file door een ongeluk, dat houdt de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor loopt het ook een beetje vast op de A1 uh, Diemen richting Amsterdam voor Knoopendwatergraafsmeer, 2 kilometer. Belangrijkste nieuws. De PvdA-leden hebben zoals verwacht massaal ingestemd met het regierakkoord. De beoogde ministers zijn inmiddels bijeen in Den Haag... voor de oprichtingsvergadering van het kabinet Rutte 2. En de politie in Haren was niet goed voorbereid op de Facebook-rellen. Dat blijkt uit een politiedraaiboek dat de NOS in handen heeft. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen aflof. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornald Maas. Met vanavond, van welke kunst houdt studio sportpresentatrice Dionne de Graaf? Het Willem breuker collectief begint aan zijn allerlaatste tournee. Olga Zuiderhoek, weduwe van Willem breuker vertelt over zijn nalatenschap. Loes Luca treedt met ze op. Vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Kom zaterdag 3 november naar de wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer. Voor een. Gratis wintercheck. Kijk op volkswagen.nl.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 Enkele grote namen, Bram Moscovic, Lance Armstrong... en de wethouder van Roemond, Jos van Rij. We praten daarover straks met een man die zelf ook een keer diep door het stof moest. Psycholoog René Dijkstra. En we hebben muziek, Man from the South. Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om mee te doen... aan het groot nationaal onderzoek naar het herkennen van emoties. De resultaten zijn nu bekend en we praten daarover met Agneta Fischer... hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ja, u heeft onderzoek, uh, dat onderzoek onder andere uitgevoerd op de Libelle Zomerweek. Ja, dat Waarom is. daar? Um, nou, het leuke van de Libelle Zomerweek is dat daar heel veel vrouwen rondlopen. En die vrouwen die zijn heel gemotiveerd om mee te doen met onderzoek. Ze vinden het leuk om iets meer te weten over hun emoties. En ze vinden het spannend om te zien hoe dat, hoe dat gaat, zo'n onderzoek. Dus het leek de VPRO en NTR een heel goed idee om daar onderzoek te doen. En dat is ook gelukt. is de VPRO, de NTR en de NWO samen... Ja. die uh, uh, hebben het gesponsord, als ja. het ware. Ja. En um, uh, zij hebben daar een stand ingericht... Waar een, een, een soort kamertje werd neergezet. Waar uh, twee uh, camera's stonden. En waar, uh, waar we het onderzoek gedaan hebben. Uh, dus wat, uh, wat we deden... We, het onderzoek ging over spiegelen. Het spiegelen van, van specifieke emoties. Het ging over walging. En, en spiegelen, trots. dat is eigenlijk dat je dus de, de gezichtsuitdrukking van een ander overneemt. Hè? Ja, het nee. imiteren eigenlijk van, van allerlei non-verbale expressies. Maar dus wij waren geïnteresseerd inderdaad in, in gelaatsexpressies. Ja. Dus als je lacht, dan lacht iemand anders uh, nee. ook, ja. eigenlijk? Ja. Dat is, was ja. het idee. Of als je huilt, dan, dan gaat iemand anders ook huilen. Ja. In dit geval ging het over walging. En over trots, want dat zijn wel twee specifieke emoties... maar daar is eigenlijk nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. En wij wilden dus kijken als één iemand trots laat zien... of walging laat zien op zijn of haar, haar gezicht in dit geval... Uh, de, of de ander dat dan overneemt... zonder dat daar een eigenlijke reden toe is. Dus wat we hadden gedaan is... we hadden um, uh, tegen, die, die, uh, tegen die vrouwen gezegd... Um, er zijn hier twee flesjes, nieuwe, een nieuw parfum voor een wasmiddel. En u moet daaraan uh, ruiken en zeggen wat u daarvan vindt. En het eerste geurtje was heel erg lekker. Dat was inderdaad een wasmiddel. En het tweede geurtje was een, een, een mengsel van allerlei zeer smerige kruiden. <lacht> dus het was een soort rotte eierenlucht... waar je al, eigenlijk heel automatisch een, een, een, een vies gezicht van trok. En dat gebeurde ook heel vaak. En wij keken dus naar de andere persoon, de andere vrouw die zat, die zat te kijken. Dat was ook uh, het idee, dat zij, zij alleen maar <kuggen> hoefde te kijken. En we keken dus of, uh, of die gelaatsexpressie werd overgenomen. Want die, die ene vrouw die, die keek dus, uh, die, die trok een vies gezicht? Ja, degene ja. die dat aan dat flesje rook, die trok een vies gezicht. En die ander rook dat niet. Uh, maar als het echt, als dat spiegelen waar zou zijn, als mensen dus inderdaad automatisch de expressie van een ander imiteren, dan zou dat betekenen dat ze dat dus over moeten nemen. Nou, nee, dat, nee, dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet, althans, maar in zeer geringe mate. Maar er was inderdaad, je zou kunnen zeggen, er is er eigenlijk geen sprake van spiegelen wanneer het gaat om trots, uh, om walging. Ja. En wat was het, het, het doel eigenlijk uh, uh, van het groot nationaal onderzoek naar emotie? Um, het, het doel was om meer te weten te komen... over de, uh, in het algemeen de sociale vaardigheden van uh, de Nederlanders. Zo is het ook gebracht. En um, sociale vaardigheden daarvan is een heel belangrijk onderdeel. Het, het uh, herkennen van emoties. En het kunnen omgaan met emoties, het reguleren van emoties. Maar één, één aspect daarvan is dus dat je kan zien... Uh, wat iemand anders voelt. Bijvoorbeeld door uh, goed naar iemands gelaatsexpressies te kijken. En was u verrast door het resultaat? Uh, over het resultaat van het spiegelen? Ja, daar was ik eigenlijk wel... Ik, nou, ik was in zoverre verrast... dat uh, ik had wel gedacht dat die, die, dat die walging iets meer geïmiteerd zou worden. Omdat eerder onderzoek dat wel voor een deel heeft laten zien. Maar de grap is dat dat eerdere onderzoek eigenlijk vooral is gedaan met foto's. Dus je, mensen die kregen een foto te zien waar bijvoorbeeld walging op getoond werd. En dan zie je dus dat degene die daar naar kijkt ook gaat fronsen een beetje. En dat werd gezien als, als bewijs voor spiegelen. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet, want mensen kijken ergens naar... en die, die vinden daar iets van en die evalueren dat... en dan gaan ze fronsen of, of lachen. Maar het is geen echt spiegelen. Het is pas spiegelen als iemand anders, als je tegenover iemand anders zit... en die andere persoon die doet ook iets en je, je, doet, je neemt dat over. En waarom, waarom spiegelen mensen eigenlijk? Um, het idee van spiegelen is dat je daarmee je meer kan inleven in iemand anders... En dus dat het eigenlijk een, een, een manier is om, om je empathie te laten zien. En ook je empathie goed te kunnen voelen. Want op het moment dat je echt een, een gelaatsexpressie laat zien. Of, of een bepaalde houding hebt. Uh, die eenzelfde emotie uh, uitdrukt. Dan, dan voel je het ook als het ware meer. En waarom lukte dat dan niet? Bij, of lukte, ging dat dan niet bij die vrouwen op dat weekend met walging en, en uh, trots? Nou, een van. Uh, een van mijn verklaring is dat, dat uh, sommige emoties te veel gericht zijn tegen iemand anders. En als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, boosheid is daar een, een goed voorbeeld van, maar walging is, is dat eigenlijk ook wel een beetje. Als je naar iemand kijkt die heel boos kijkt of vol walging naar jou kijkt, kan dat in eerste instantie het gevoel geven dat het tegen jou gericht, gericht is. En, en daarom is het niet logisch eigenlijk dat je dat automatisch overneemt. Terwijl als iemand bijvoorbeeld heel verdrietig is... of heel angstig is, dan, dan, dan is dat een, eigenlijk een heel hulpbehoefend hm. signaal. En dat je daarmee empathie toont met zo iemand... is veel logischer dan dat je empathie voelt voor iemand... die walging laat zien of boosheid laat zien. Ook al is het niet tegen jou gericht, het voelt wel als zodanig. En moeten ze, uh, moet je elkaar kennen om... om te spiegelen, om zo'n emotie ja. over te nemen. Ja, het, het gebeurt veel meer bij mensen die elkaar kennen. En eigenlijk bij ons, in ons onderzoek... bleek vrij duidelijk dat mensen het alleen maar doen... als ze iemand anders kennen. En ze doen het ook alleen maar... want ze deden het dus niet als, ze, als het om walging ging... Uh, maar wel als het om, om glimlachen ging. Ja. Dus, dus mensen lachen, uh, uh, nemen elkaars lachen over... op het moment dat ze elkaar kennen, maar niet als ze als, uh, vreemd zijn. En dat zegt, als je dat niet doet... dan zegt dat niks over je emotionele intelligentie. Nee, nee dat, dat hoeft niets te zeggen. Je kan bijvoorbeeld besluiten om uh, eventjes de kat uit de boom te kijken... En, uh -huh. en niet echt te reageren. Het betekent vooral dat je het niet zo automatisch doet... als vaak wordt gedacht. Dus, dus er wordt heel veel gereguleerd. Je, je reguleert voortdurend je emoties... In, uh, in een situatie met iemand anders. En uh, soms denk je van, nou, ik weet eigenlijk niet... wat die ander allemaal zegt of doet of beweert. En dus dan hou je je gezicht in de plooi. Is, er wordt wel eens gezegd dat emotionele intelligentie... minstens zo belangrijk is als gewone intelligentie. Wat vind je daarvan? Nou, gewone intelligentie is ook wel een, een voorwaarde... voor een bepaalde mate van mm -hmm. emotionele intelligentie. Maar um, als je heel erg intelligent bent... maar absoluut geen emotionele intelligentie hebt... dan is het in het leven wel een stuk moeilijker. Want je moet natuurlijk in heel veel situaties... in, in heel veel professionele situaties... moet je met andere mensen omgaan. Je moet anderen overtuigen. Je moet zorgen dat anderen iets, iets doen wat jij wil. Of je moet op de een of andere manier... moet je... Uh, met anderen omgaan. Ja. Dus, dus die sociale invloed is heel erg belangrijk. En als je iemands emoties niet kan lezen... of als je zelf je eigen emoties niet onder controle hebt... en dat is wat e emotionele intelligentie is... Ja, dan, dan lukt dat dus niet. En dan kan je zo intelligent zijn als wat, maar... dan uh... kom je niet zo ver. <laughs> nee. Meneer Dijkstra, bent u verrast door die uitkomsten die u nu hoort? Uh, nou, verrast niet... Uh... Ik zit er daar te denken over onder andere het feit dat als mensen elkaar kennen... Ja, dat ze dan eerder bepaalde emoties als het ware, uitwisselen, overnemen. En hoe je dat moet begrijpen. En uh, een van de maar gedachten die ik daarover heb is... het zou best kunnen zijn als mensen elkaar kennen... dat het uitwisselen van positieve emoties ja, ook iets is wat ze sowieso frequent vaak doen. Ja, en misschien zelfs vaker dan negatieve emoties. Dat en klopt, dat ja. dat een van de ja. redenen is ja. dat, dat dat ook in jullie onderzoek zo naar voren komt. Ja. Ja. Maar is er, geldt dat? Want op die bellenweekend zijn er alleen maar vrouwen. Die heb je dus ook eigenlijk alleen maar getest. Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat het hetzelfde bij mannen uh, is, eerlijk gezegd. Maar, maar mannen, zijn we wel mannen, wel uh, mannen <laughs> laten sowieso minder zien. Dus ze zijn minder expressief. Zijn ze daarmee ook minder emotioneel intelligent? Uh, niet per se, nee. Ja, dat, dat, dat is zo'n onderzoek, laat daar geen duidelijke verschil zien. Het belangrijkste verschil is eigenlijk dat op uh, vragenlijsten over emotionele intelligentie, die je zelf moet invullen. En tussen wordt er gevraagd, um, nou niet hoe emotioneel intelligent ben je, maar wel uh, ben je goed in het herkennen van de emoties van anderen bijvoorbeeld, dat soort vragen. Uh -huh. Daar uh, scoren vrouwen veel hoger op dan mannen. Uh, dus, dus daar zie je wel een verschil in. Maar als je kijkt naar feitelijke uh, vaardigheden, zeg maar, die je bijvoorbeeld kan testen door, door, door, door mensen plaatjes te laten zien en dergelijke, dan zie je geen verschil. Maar, uh, dus dan, nou ja, dat kan je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Maar op die uh, libelle uh, zomerweek, daar lopen natuurlijk voornamelijk vrouwen rond. Ja. Ja, nee, daar lopen nou, drie mannen rond. Ongeveer. Hebben jullie die wel meteen gestrikt ook? Of niet? Ja, ja, maar die heb ik er wel weer uitgehaald. Want ja, de, dan, de, de, de, ik wilde dan wel alleen maar vrouwen hebben. Dus de paar maal, die paar mannen die heb ik inderdaad eruit gaan. Maar, er, maar het zou wel het... interessant zijn om te kijken hoe het bij mannen zit. Dus misschien naar de Titi en Assen de volgende keer. Ja, ja. dat zou <laughs> heel leuk zijn. Ja, dan de, de resultaten naast elkaar leggen. Ja. Ja. Um, u heeft uh, ook een, een boek geschreven. Uh, een tijdje geleden is het uitgekomen. De zin en onzin van emoties. En um, uh, daarin schrijft u dat er heel veel misvattingen zijn over emoties. En eentje daarvan um, betreft het uiten van emoties de, en de algemene opvatting is eigenlijk hoe sneller je je emotie uit, hoe beter dat voor je gezondheid is. Want als je het opkopt, zou je daar alleen maar last van krijgen. Um, klopt dat? Wat ik schrijf. Die veronderstelling. Die veronderstelling klopt. Omdat met uiten... Heel, als het gaat over emoties uiten... dan kan je dat op, op heel veel manieren doen. Maar er wordt vaak gedacht... als ik maar ga razen... en als ik maar flink met mijn vuist op tafel ga slaan... als ik boos ben, dan lucht dat op. Dat kan misschien soms zo zijn, maar in zijn algemeenheid is dat niet per se goed. En wat wel goed is, is veel erover praten. Maar waarom is dat niet goed om meteen alles eruit te Nou, gaan? Ten eerste omdat, uh, omdat je boosheid daar niet per se weg van gaat. He, dus je, in feite word je daar eigenlijk alleen maar opgewonden van... en kan je die boosheid nog steeds houden. Ook Het is vrouwen, wel lekker. Want ik heb wel eens gelezen ook dat vrouwen, dat juist bij ja, mannen geldt. Dat die steeds nee. woedend worden, woedender worden, maar nee, vrouwen dat... ook. Nou, ze worden niet woedender, maar het gaat niet weg. Dat is, dat is meer het punt. Maar het is, en en het tweede is... om de stevig van langs te geven, toch? Ja, maar niet handig. Uh, ja, maar, ja, maar het tweede is dat, dat mensen, als je, als je steeds maar boze mensen hebt... Uh, mensen gaan ook vervelend tegen jou doen. Dus uiteindelijk krijg je een hele ne allerlei negatieve contacten met mensen... En, en dat is dus juist heel slecht. Dus er zijn, ja. al, al, nou, er zijn verschillende soorten onderzoeken die dan ook laten zien... dat mensen die veel boos zijn, uh, nou die worden op een gegeven moment genegeerd... of die hebben minder, uh, minder vrienden en kennissen. Dat is ja, ook heel vervelend. Uh, dat is ook, ook heel vervelend. Ja. Dus dat uiten is helemaal niet zo goed uh, als, als soms wordt gedacht. Maar je moet ze ook alleen helemaal wegstoppen. Is, ja, nee, precies... Uh, ook hier geldt de gulden middenweg. Is dat is even, tot tien ja, tellen? Dat, dat is tot Dat is best wel goed. Tot tien tellen. En dan? Even nadenken. Omdat je dan, waarom ben ik eigenlijk zo boos? Maar waarom is het beter? Omdat, even omdat, je, gebeurt omdat dan? je even kan reflecteren. Ja? En dan kan je je emoties reguleren. Dus, dus aanpassen aan de situatie. En soms ben je heel erg boos. Omdat het een opeenstapeling is van allerlei mm -hmm. dingen. Terwijl het voor de persoon op wie je boos bent. Eigenlijk maar één ding is. En die krijgt dan, alles over, hem, die krijgt dan alles over zich heen. Mm -hmm. En dan is het in, niet in proportie. En als je daar even over na kan denken, dat is dan soms wel moeilijk. Maar daar is dat tot tien tellen natuurlijk voor. Dat je echt even. Waarom ben ik eigenlijk zo boos? En is het wel terecht dat ik zo boos ben? Kun je dat leren? Ik bedoel, iedereen kan wel tot tien leren tellen. Ja, maar ook, uh... ja dat kan je wel leren. Dus het is ook een kwestie van willen. En sommige mensen die, die vinden het helemaal niet erg om dan heel erg boos te zijn. En de, er is een soort motivatie om dat dan te doen. Mag ik hier een ja, zeker. zetten? Wij hebben een programma ontwikkeld dat heet Levensvaardigheden. Hè, voor, ja. voor jongeren op het VMBO en andere scholen, mm -hmm. tweede en derde leer, leerjaar. waar onder andere hè, zeg maar, boosheid management, management, ja. een belangrijk onderdeel van is. Tot tientellen? Ja. Of de situatie verlaten waarin je boos bent. Ja. En vervolgens je afvragen, waarom ben ik nou precies boos? En wat is handiger om te doen? En daadwerkelijk werkt dat. Ja. Zelfs zodanig wat dat ze zie soms... je dan bij die leerling? Dat de... nou, bijvoorbeeld dat ze uh, op bepaalde momenten, als ze boos dreigen te worden... Uh, vervolgens hardop zeggen, oh wacht, ik moet eens <lacht> tot tien tellen. <lacht> <lacht> en soms zeggen ze tegen een andere leerkracht... <lacht> die, die, die niet bij die lessen zit, die heel erg boos wordt... Uh, en dan zeggen ze, meneer, u telt niet tot tien, hè? wij moeten dat wel. Hoe zit dat? Ja, ja, dat is heel duidelijk. Ja, ja, ja. ja. Maar we, in die tien seconden dan zie je ze ook eventjes kalmer worden. Dat hun boosheid niet zo ongeremd eruit vliegt. Nou, zoals René zei: als je ze nadrukkelijk laat doen, wij doen het dan zo. Uh, Telt tot tien. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Als je er dus ook gebaren mee laat maken, neem je ja. dat heel snel over. En dan is er een soort van daadwerkelijke cool down op dat moment. Is een soort spiegel, hè, eigenlijk, dat is het overnemen. En, eh, ik, ik heb de neiging om, bij wijze van spreken, tot zestig te tellen. Dat, is dan... dat zou ook uh, heel goed kunnen. Oh, ja. ja, goed kunnen dat ik dat doe. Ja, dat is nee. wel zo. Maar, nee, is maar dat, ja, niet... het is dat, dat tot tien tellen is natuurlijk omdat oh. mensen geneigd zijn... om meteen er, okay. er tegenin te gaan. Huh. Waar, waar, waar het eigenlijk om gaat, is het hele idee, dat, dat en dat is volgens mij een verkeerd idee... dat mensen zich niet kunnen beheersen. En dat ze zich laten meenemen uh, ja. door hun emoties. Dat hoeft niet. De, ik bedoel, het is misschien soms makkelijk om het te doen. Of lekker, of wat dan ook. Maar het is helemaal niet per se nodig. Nee. Uh... Meer informatie over uh, uh, emoties... Uh, zijn onder andere te vinden op uh, onze website. Want daar kunt u ook weer doorgeschakeld uh, worden... naar uh, um, het Groot Nationaal Onderzoek... waar een nieuwe test... Um, is gestart uh, en dat is namelijk uh, naar uh, stressniveau. Uh, en die test kunt u doen op de website grootnationaalonderzoek.nl. En wilt u meer we weten over uh, de zin en onzin van emoties... Uh, de titel van het boek van Agnete Fischer... Uh, dat is uitgegeven bij Prometheus. We hebben muziek beloofd in het begin van het programma. En hier zit... Man From Thousand, ja, dat is zijn artiestenaam. Maar die zit hier klaar met de gitaar en die gaat voor ons spelen Goodbye Hawaii En dat komt van zijn nieuwe CD, Coblands. A parade of skeletons, somewhat familiar song. My room ruled by animals in a tea circle Jumped a mile into the night, and set the place on fire. I went for a short stroll and settled down in silence. Voices on the floor, I could have sworn one was yours, but you. This place will never be the same Oh, until the day of your return This place will never be the same The met het nummer Goodbye Hawaii van zijn nieuwe cd Koblenz. En vanavond uh, speelt hij nog in uh, Amsterdam, in Café Barco. Morgen in Café de Toegift in Deurne. Maar kijk vooral op zijn website manfromthesouth.nl. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En in Pavlov praten we vandaag met sociaalpsychologe Agneta Fischer... en met psycholoog en schrijver René Diekstra. De laatste weken zijn verschillende helden van hun sokkel gevallen... Lens Armstrong, wethouder Jos van Rij en Bram Moskowitz... zijn misschien wel de bekendste. Wat is de beste strategie om je weer op te richten? René Dijkstra heeft daar zelf ervaring mee... nadat hij ooit verketterd is geweest vanwege beschuldiging van plagiaat. Meneer Dijkstra, wat voelt u als u die mannen ziet op de televisie. Nou, er zijn of in de er wat heel, heel wat meer ja. gevallen helden. Recent ja. Denk aan Tiger Woods vorig jaar. Ja. Ja. Of denken aan... Uh, Dominique Strauss-Kaan. Uh, ja. Op het punt van uh, mogelijke wijze... de belangrijkste presidentkandidaat uh, geworden. Eigenlijk ja. ook zullen sommige mensen in het Midden-Oosten zeggen... Mubarak, ja. hè, die tijdlang uh, echt een held was. Maar daar voelt ze u dan iets? Als u ze... Ja, ik voel... Uh, ik zou eens willen zeggen... een uh, empathie, hè, waar we het zo straks over hadden. Uh, sterke verwantschap. En eh, ja, niet zelden, eh, omdat ze dus blijkbaar denken dat een de combinatie van ervaringsdeskundige en psycholoog mm -hmm. nuttig kan zijn, eh, voel ik ook direct iets, omdat ze niet zelden opbellen of vragen of ze een keer langs mogen komen om een aantal adviezen te hebben en dergelijke. Ja, ja. Maar is dat, wat voelt u dan? Pijn? Of, uh... Ja, je zou het op, ik, bijvoorbeeld bij Bram, hè, die ik persoonlijk ken, die ik, een deel van zijn familie ook ken waar echt toe iets van een hoge mate van begaanheid. En vooral ook, ik ga dan op het puntje van mijn stoel zitten... en denk dan, Bram, zorg je er nou voor... dat je niet de klassieke fouten maakt... Het zijn? Die, vaak, die vaak worden gemaakt. Nou, ik weet niet of je die zal maken, en ik hoop van niet. Maar eh, een van de klassieke fouten is natuurlijk... dat je eh, op het moment dat je valt... is het zo dat allerlei mensen... uit allerlei hoeken en gaten van de samenleving... ook mensen die er helemaal geen flikken mee te maken hebben... waar je nooit iets... Verkeerds mee heb gedaan, mee gaan duwen om die val te verdiepen. Ja. En uh, op het moment dat je dat als onrechtvaardig of als, uh, uh, als slachtofferachtige uh, maar zeggen, uh, onderwerp daarvan gaat benaderen, ja. was dan, dat in geval ook Dan zo. verlies je dat uh, zowel in de publieke opinie als ook innerlijk uh, al in een heel vroeg stadium. Maar was dat bij u ook zo? Dat, er, dat mensen die eigenlijk buiten deze hele zaak stonden, mee hielpen oh, ja, ja, ik zal de rij niet opnoemen, want dat is een schiere eindeloze rij. Maar dat is niet ongebruikelijk. Het is, je zou eigenlijk zeker zin kunnen zeggen. Dat geldt voor veel van wat we dan noemen de gevallen helden. Ja? Ik beschouw mezelf niet als een held hoor. Maar zo, zo heet nou ja, dat dan. Wel een heel populair psycholoog en een bestsellerauteur. Dus. Ja, zo, zo heet het dan. Ik moet eigenlijk zeggen dat het, het dal even diep is als de berg hoog wordt. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk. Dus de val is ook veel dieper, die wordt ook die is ook veel pijnlijker. Ja. En daar is een heel belangrijk eh, laten we zeggen, eh, punt voor hoe je daarmee omgaat. Namelijk eh, Dat je het niet ontkent, dat je het niet verdrukt... maar dat je eigenlijk al in een heel vroeg stadium... probeert om je tot op zekere hoogte weerbaar te maken tegen al die pijnlijke prikkels, de beschuldigingen, de scheldpartijen... Uh, soms de meest waanzinnige etiketten die op je worden geplakt. Die op het moment dat, uh, dat, ze dat, uh, dat, ze dat men dat doet heel pijnlijk zijn... Hè, waarvoor velen zich afschermen. Die zeggen, hmm. ik lees de kranten niet meer, ik wil dat niet horen. Mensen wat... uit hun omgeving vragen om alsjeblieft daar niks meer over te vertellen. En dat is niet handig. Maar wat was uw eerste reactie? Want dit klinkt alsof dit gaandeweg ja. euh, een verworven ja. eigenschap is een verworven reactie ja, zeg mijn, maar mijn eerste reactie was euh, ik zou hard willen zeggen ik hoorde van de beschuldiging toen ik in de Verenigde Staten zat en ik moest toen terugvliegen van de Verenigde Staten naar Nederland toe en ik heb wel eens gedacht onderweg Hebben sommige mensen mee ook kwalijk genomen medepassagiers omdat ik het opschreef ik hoop dat dit toestand in Oceaan flikt weet je wel ja. Ja, om maar te zeggen hè, om als het ware te ontsnappen aan datgene waarvan ik vermoedde dat het zou kunnen gebeuren. Ja. Dat is als zodanig, hè? De, de, de schokreactie... en het feit dat je als het ware, daar zo snel mogelijk uh, tegen wil blokkeren... Uh, afwenden, is, ligt eigenlijk voor de hand. Alleen, het is te hopen dat dat maar een kortdurende periode is. Maar was dat dan uh, van stortmanier? Is dat dan schaamte? Het is, het is schaamte. Het is, uh, het is schok, het is schaamte. Het is, het is vooral ook angst angst voor het feit, want er gebeuren allerlei dingen. En er steekt een storm op. En je weet maar absoluut niet wat voor uh, zaken die storm met zich meebrengt. Wat voor, woesting, wat voor verwoesting die aanricht. En niet alleen voor jezelf, want mensen zo van belang is... voor de mensen direct om je heen. Je gezin, mm -hmm. je gezin, je partner, je kinderen, de mensen daaromheen. Je familieleden. Uh, dus met andere woorden, uh, het is niet zomaar iets wat er losbarst... maar het is iets wat, uh, wat een hele uh, grote uitzaaiing kan hebben. En dat hoe dat lang, lang duurde het dan voordat u een beetje afstand kon nemen, zeg maar... en die reacties vertoonde die u nu adviseert aan Moscovic? Uh, in mijn Ach. situatie was het zo dat ik daar ongeveer een maand, anderhalve maand... voor nodig had, uh, omdat ik, dat kun je zeggen, dat is een professioneel voordeel... toen op een gegeven moment in de situatie zat dat ik dacht... ik, kan, ik ruk dit niet alleen, ik moet hulp zoeken. U, dus toen ben ik naar ook... mijn beste vriend toegegaan... en ik zei, ik moet een therapeut vinden waar ik een aantal keren per week tegen kan praten. Anders gaat het mis. Aha. En, eh, maar u heeft ook op het punt gestaan, toch? Om een eind aan uw leven te maken. Nou, dat is, dat is niet het geval. Ik heb wel die overwegingen gehad. Ja? Maar tegelijkertijd kwam er dan voortdurend ook een stem van... Eh, dan vergroot je de ellende alleen al maar. En dan is dat misschien voor jezelf... een maar zeggen, een uh, snelle aftocht over en sluiten. Maar daarmee vergroot je als het ware de puinhoop... voor de mensen die achterblijven. Die waren alleen maar uh, meer. Dus een van de dingen die ik me voor heb genomen op dat punt is... dat doe ik dus niet. En uh, Ze u, u zullen me ook al... niet zo ver krijgen de dus aanhalingstekens... dat ik dat soort zaken doe. Maar ik, ik, ik las uh, ergens dat u, dat u uh, de afscheidsbrieven al had geschreven... of aan het schrijven was. Ja, natuurlijk. Ik ben suicidoloog genoeg om te weten... dat een van de manieren waarop je jezelf of andere mensen... kunt doen terughalen van zo'n dramatisch besluit is... Um, een afscheidsbrief te schrijven. Want dan komen alle emoties, alle verliezen... die je gedrag, hè, die mm. je besluit met z'n mee zouden brengen... opeens heel confronterend voor je te staan. Ja, en aan het eind van die afscheidsbrief... heb ik ook herhaald... No way, Dijkstra, dat ga jij dus niet doen. Ja, dat ga je niet flikken. Dus het was eigenlijk een soort van confrontatie met mezelf... om tegelijkertijd door de pijn heen te gaan. Volledig door de pijn heen te gaan. En tegelijkertijd juist daardoor heen gaande... tot het besluit te kunnen komen... Uh, dat ga ik dus niet aanrichten. Want dat zei u, hè? Je, moet, je moet het toelaten. Ja. Dat is, dat is heel cruciaal. In het begin is het een schok, dan kun je dat niet. Het is vaak te overweldigend. Maar dan komt er een moment dat natuurlijk dus geld worden doorgegaan. Dat er allerlei andere dingen uh, los worden gewrikt. Verliezen, zich aandienen in termen van je positie... of in termen van je mogelijkheden, althans voor een tijd. Ja, en wat doe je daar dan? En, uh, ik heb op een gegeven moment besloten... En daarmee heeft natuurlijk ook mijn, mijn, mijn, mijn hulpverlener, mijn therapeut... mij duidelijk geholpen om als er iedere keer wat gebeurde... wilde ik dat weten, liet ik dat toe. Ja? Dus ik injecteerde hem als het ware met de pijn... die je al die scheldingen met zich meebracht. Maar hoe doe je, en op, je dat? En op die manier bouw je weerstand op. Maar hoe doe je dat? Op dezelfde manier eigenlijk waarop je lichamelijk weerstand opbouwt. He? Je, je injecteert iemand met een ziekteverwekker. Huh? Nee, en maar dan dat dan toelaat. Dan dat, toe dan laat, dat laat, is het dan, uh, Ja, Het is ook stom van me geweest, en ik, het was en, ook fout. Nee, of? maar da, dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom, als mensen je op allerlei dingen uitschelden... maar hebben ze voor de meest bizarre dingen uitgescholden... als je met alle dingen, allerlei soorten dingen uitschelden, dan kan zo'n scheldwoord gewoon pijn doen. Ja, dat Heel scherp. doet pijn doen. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt op die mensen gaan schelden, hoe hadden ze het in hun hoofd... of dat soort zaken. Of je gewoon, kunt gewoon constateren dat het pijn doet. Bijvoorbeeld, ik zat een keer bij een optreden van uh, uh, Joep van het Hek. En tot voor de pauze had hij het niet over mij gehad. Ja. En ik dacht, oh, daar ben ik mooi weggekomen. Dus ik bleef, ik bleef zitten. En kort na de pauze, ja hoor, had hij het over mij. En mijn eerste neiging was om op te staan en weg te lopen. En ik heb mezelf echt zoals in een vliegtuigstoel vastgegrepen. Je blijft zitten. Want er zaten mensen om mij heen die mij natuurlijk herkend hadden. Mm -hmm. Je blijft zitten, je gaat niet weg. Je houdt dit vol. Dat zijn dus manieren om, als het ware... een zekere weerstand tegen de pijn, tegen beschimpingen, et cetera, op te bouwen. Niet weg te lopen, laat het maar gebeuren. En dan komen kom natuurlijk een aantal andere dingen op gang. Zaken als leren onderscheid maken tussen waar je van beschuldigd wordt... en wat een grond heeft en waar je van beschuldigd wordt. Dat absoluut niet klopt. Ja. En dan komen kom er natuurlijk nog een, hele, een heleboel andere zaken tevoorschijn. Het feit dat je moet accepteren dat er altijd mensen zullen zijn... Ja, die jaren later, tien, 15, 20 jaar later... nog altijd willen... dat het voornaamste waarmee je waar, waarmee herinnerd wordt... door hen of door andere mensen... het ergste is waarvan je ooit beschuldigd bent. En die wat dat betreft geen duimbreed zullen toegeven. Dat is pijnlijk soms. En tegelijkertijd is dat gewoon een onderdeel... van het proces waar je, waar je in raakt. En dan op een gegeven moment op de positie terechtkomen... dat je ziet dat uh, de vraag... wat kan ik leren... Ik als persoon, in termen van mijn ontwikkeling... de manier waarop ik met de wereld omga, de toekomst ga. Wat kan ik nou leren van dit proces? Ja, ik. Hè? Dus niet wat, wat, wat willen anderen. Wat kan ik leren van dit proces? En? En dan kom ik tot de conclusie dat... Ja, als je helden wil noemen, zijn voor mij de grootste helden... en ik kan een paar voorbeelden noemen... dat zijn mensen die echt op hun knieën zijn gegaan... Ja? en op een rijpere, wat wijzere manier weer omhoog zijn gekomen. Ja? Maar dat kan niet iedereen, hè? Ik weet niet of de meeste mensen dat niet op hun wijze dan zouden kunnen. Want ik heb een, de afgelopen jaren een aantal mensen bij mij voorbij zien trekken... die precies zeiden wat u nu zegt. Ja, dat, dat is, kan niemand anders, of dat kan jou gelukt zijn. Maar dat lukt mij niet, dat kan ik gewoon niet. En dan twee of drie of vijf of zes maanden later uh, gezien hebben... dat ze dat op hun wijze wel konden. Is er een bekend iemand, niet die, die uh, bij u in therapie is geweest... maar die wij alle kennen... Van, van wie u zegt, kijk, die heeft dat goed gedaan. Nou, als je Adriaan van Dis zou vragen, hè, die had een soortgelijke beschuldiging, hoe die in tijd ontzettend in de klem heeft gezeten en dat helemaal heeft afgeblokt en vervolgens de draad van zijn leven, zijn schrijverschap heeft opgepakt op die manier, en zo, zo zijn er meer te noemen, dan geldt heel duidelijk dat, dat, ze, dat ook hij en anderen door dit soort processen zijn heen gelopen. Dus voor mij echt, ik herhaal nu wat een beroemde Amerikaanse honkbalspeler heeft gezegd, to be knocked down to your knees and to come up again. That's glory, that's real glory. Ja. En, uh, als het, en wat mij betreft geldt dan ook dat ik het heel stom zou vinden van de Raad voor Discipline, of van de, het hoger beroep, dat die het, het, de beslissing van het Raad voor Discipline in het geval van. Bram net, het even op voor Bram moskou Als Bram terug kan keren na een jaar of twee jaar schorsing, kan men niet schelen als advocaat. En die is door dat proces heen gegaan. Maar we dan hebben we even... beter advocaten in dit land. We hebben allemaal. <laughs> Dan Naar even terug naar, naar uzelf. Want um, je kan het voor jezelf natuurlijk allemaal wel zo bedenken. En, uh, um, maar je hebt natuurlijk geen invloed op die media om je heen. En die dit een heel smakelijk verhaal hebben gevonden. Dat is ook zo. En tegelijk, maar tegelijkertijd hebben media een hele korte historie. Ik heb meegemaakt dat, uh, dat een vooraanstaande krant in dit land. Op pagina 3, zal ik maar zeggen, of 4, een heel. Vervelend stuk nog tijden, lang over, tijden later over mij schreef. En op pagina 7 stond er van een andere journalist ook een stuk over mij. En het was buitengewoon positief. Maar De media zijn geen samenhangend geheel op dat punt. Maar ja? hoe ging u daarmee om? Um, ik heb het. Uh, ik heb het. Zo zover, maar enigszins kon, altijd tot me toegelaten. Ja? Dus, dus gelezen op dat punt. En heeft u ook gereageerd uh, op, nee. op journalisten die een interviewverzoek aanvoegen of iets dergelijks? Nou, en. Uh, in een aantal gevallen uh, heb ik interviewverzoeken uh, afgewezen. Ja? En ik denk ook terecht. Omdat als ik, uh, als ik zei van ja, maar ik wil wel dat we bepaalde afspraken vooraf maken, ja? uh, dat men die afspraken niet wilde maken. Ja? Dat is één. Ja? Twee is dat soms werden er stukken uh, geplaatst waarvan ik dacht, mijn god, hoe halen ze het in hun hoofd? Daar klopt geen fluit van. En ik de neiging had om te reageren. Maar dat heeft heel weinig, heel weinig zin. Want reactie betekent dat je altijd maar een klein weerwoord klein krijgt of een rectificatie krijgt in dat opzicht. En op de tweede plaats eh, geldt heel simpel dat eh, op het moment dat ik ervan uitga dat mijn reactie voldoende gewicht in de schaal zal leggen bij de publieke opinie, die je al een tijd lang althans, een andere kant op was gegaan. Ja, dan, ben ik, dan ga ik als individu eigenlijk tegen een leger overmacht, media overmacht macht. Eh, het, uh, laat maar zeggen, het slagveld op. Dus je moet het eigenlijk uitzitten? Dat verlies ik. Precies, dat verlies ik. Ik moet het uitzetten. Wachten tot het overwaait. Ja. Nou, wachten tot het overwaait. Je kunt wel degelijk een aantal dingen doen. Maar uh, wat betreft de media geldt dat op een bepaald ogenblik het over. Ja. Is uh, publieke boetedoening daarbij van belang, denk je? Ten dele. Heel ten dele. Want, okay. uh, ik kan me voorstellen dat als je zegt van ja, ja ik heb iets fout gedaan en ja. het spijt me en ik weet niet ja. wat me bezielde, ja. dat de media dan coulanter zullen zijn dan als je het ontkent. Hoe uh, collega psycholoog. Dat, uh, Fischer, is, ja. <laughs> ja. Uh, dat is Dat is heel st sterk wisselend. <coughs> uh, zelfs als je, als je zegt dit is en dat is van belang. Dit is wat er is gebeurd, dit is wat ik niet had moeten doen, dat ik anders had moeten doen. En tegelijkertijd. Uh, zegt, maar er zijn een aantal andere zaken waarvan ik beschuldigd ben... daar klopt niks van, dan zijn de media in het algemeen... in dat soort genuanceerde antwoorden of reacties... hebben ze geen interesse in. Heel simpel. Die willen gewoon een duidelijk boodschap. Is hij fout of is hij goed in dat opzicht? Maar ziet een, een uh, gevallen held altijd wel zijn fouten in? Wat in uw okay. geval, u was uh, um, uh, onschuldig, maar er zijn natuurlijk ook mensen die um, uh, denken dat ze overal mee weg kunnen komen. Nou, wacht, wacht even. Het punt is dat um, op het moment dat je valt, zie je niet wat je gedaan hebt vaak. Zie je vaak niet wat je gedaan hebt, wat mede aanleiding heeft gegeven tot de storm die losbreekt. En uh, het is zo vaak helemaal niet zo makkelijk om dat uit jezelf te gaan zien. Ja? Dus wat dat betreft heb je, over spiegelen gesproken... spiegels nodig, reacties van anderen in, in dat opzicht. Maar wat ook van belang is, dat je goed, je goed moet realiseren... dat het tijden zal duren als je dingen hebt recht te zetten... voordat je dat überhaupt een keer kunt rechtzetten. Ja? Dus met andere woorden, eh, ga ervan uit dat er een tijd lang... hoe je het ook noemen, onrechtvaardigheid zal heersen. Maar zo so be it. Veel van de mensen die ik aanvankelijk tegenkom, die zeggen dan... maar dat is hartstikke onrechtvaardig wat er is gebeurd. En dat klopt niet voor een deel... of dat klopt voor een groot gedeelte niet, et cetera. Nou, dat kan best zo zijn. Maar daar trekt die wereld zich op dit moment... geen ene fluit van aan. Dus kun je allerlei beschuldigingen op je dak krijgen... waarvoor geldt dat die helemaal niet kloppen... en dat een aantal mensen ze toch voor dat moment... plezierig vinden te horen... of gebruiken of misbruiken. En dat soort zaken. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Als iemand zwak is... maar die, had een, die heeft een groot aantal... Dus laten we zeggen, uh, assets, mogelijkheden in zich... die die van hem af te roven zijn... dan zal dat lijkenpikkenproces een hele tijd doorgaan. Totdat iemand op een gegeven moment niet meer interessant is. niet meer het middelpunt van de belangstelling is staan. En dan kom je in een fase terecht... dat gold althans voor mij, maar dat geldt voor velen... dat je geleidelijk aan vanuit jezelf weer terug kunt keren naar de wereld. Maar ook dan zullen er altijd mensen blij, zullen, uh, zijn... die eigenlijk vinden dat je geen tweede kans moet krijgen. Of dat je geen derde kans moet krijgen, et cetera. Uh, heel simpel, omdat het hun belang is. Ja? Het is van belang om jezelf te realiseren... dat dat soort zaken een lange tijd, soms jaren... part en parcel van je leven blijven. Het is niet anders. Maar ga alsjeblieft niet dubbel slachtoffer worden... of ga alsjeblieft niet zielig in een hoek zitten doen. En als je vindt dat je terug moet vechten... wat ik uh, gedaan heb, uitvoeren... wat een hele hoop inzicht heeft opgeleverd... waarvan een aantal, groot aantal mensen hier ook van overtuigd zijn. En er klopt er dus geen fluit van de manier... waarop de Leids-universiteiten mee om is gaan. Uh, dan nog is het zo dat de instanties die daar zelf verantwoordelijk voor zijn... misschien helemaal nooit het boetekleed zullen aantrekken. En waarom niet? Ja, Je kijkt wel linkeruit. Want als je dat wel zou doen, wie weet wat voor schadeclaims... of allerlei andere zaken jij in je broek zult krijgen. Dus, dus rechtvaardigheid, je... rechtvaardigheid bestaat niet. Dat is de reden dus dat, ik... dat moet je ook niet verwachten eigenlijk nee. van, je, van je vijanden... dat, ze, uh, dat nee. zij het in gaan zien. Sterker nog, ja. ga alsjeblieft niet streven naar rehabilitatie door anderen. He, zoals en zo, zo, zo, zoals ik in mijn boek voortdurend zeg, de enige rehabilitatie die er echt toe doet, is zelfrehabilitatie. Maar wraak, Jij... heeft u zich. Um, uh, um, uh, heeft, heeft u de Leids Universiteit, uh, uh, daar werd u beschuldigd. Um, heeft u uh, gezind op wraak? Natuurlijk. Natuurlijk heb ik gezind op wraak. Natuurlijk heb ik vaak fantasieën gehad hè, dat in plaats van ik iemand anders of een club gelinst zou worden. Ja. Maar nogmaals. Ik ben een individu. Ja? En een universiteit of een of andere organisatie is een, is een groep. Ja? En uh, tegenover die overmacht, die, die, waar ook een heleboel mensen... persoonlijk zich makkelijk achter de organisatie kunnen verstoppen... ben je als individu vaak in het nadeel. Ja? Dus als je terugvecht, zul je dat wel op een, maar zeggen, op een zodanige manier moeten doen... dat je toeslaat op die momenten dat je een vrij grote zekerheid hebt. Dat het inderdaad ook effect heeft. Ja? En veel mensen zijn veel te ongeduldig. We worden zo boos het feit dat dingen maar niet opschieten, dat ze niet recht worden gezet. En dat het 10, 15, 20 jaar duurt. En de journalist Frank van Kolfschoten vroeg mij laatst: ehm, Hoe lang denk je dat het in jouw geval duurt? Ik zei: Nou, ik ben uitgegaan van 20 jaar. En ik zit nu op 16 jaar. Dus ik heb nog 4 jaar te gaan. En dan moet het ongeveer wel maar, recht, recht zijn gezet. Maar hoe lang heeft het geduurd voor u zichzelf weer recht in de ogen kon kijken? Nou, ik heb mezelf uh, eigenlijk in het hele proces relatief recht in mijn ogen durven kijken. Dat wil niet zeggen dat ik altijd blij was... of mm -hmm. tevreden was of content was met datgene wat ik zag... of datgene wat ik doorzag op dat punt. Um, maar uh, het heeft een tijd geduurd... voordat ik weer de wereld in durf te trekken. Ja. Dat is een belangrijke punt. Omdat er zijn allerlei dingen over je gezegd... en wat, wat je dan verwacht is dat als je weer de wereld in trekt... dat er mensen allerlei gedachten over je hebben... die bepaald nou niet zo positief zijn in het opzicht... Dus dus het is moeilijk om de wereld terug in te trekken. Ja. Toch heb ik op een gegeven moment besloten... ik was bijvoorbeeld na mijn afscheid van de Leidse Universiteit... adviseur van de gemeente Rotterdam... om toch naar alle bijeenkomsten en alle dingen te gaan. En soms met lood, vaak ochtends vroeg, met lood in mijn schoenen. Dan ja. denk ik, mijn god, moet ik weer? En ik heb gemerkt, hè, dat is weer die pijn, die injectie... ik heb gemerkt dat dat toch heel erg levensreddend is. Want u zei, uh, je kan er sterker uitkomen. Het is nu 16 jaar geleden. Wat hebt u ervan geleerd? Wat, wat heeft het u gebracht? Nou, ik heb een paar dingen geleerd. Eén is. En dat heb ik ook gezien. Dat ik in ieder geval met betrekking tot publiekspublicaties. Um, de grotere zorgvuldigheid in uh, verwijzing aanbreng. Dat is één. Zodat u niet u, opnieuw beschuldigd wordt. Dat niet van overschrijving. Een aantal van de auteurs. Het, waar het volstrekt niet met de beschuldigers eens. Maar het doet er niet. Ja. Dat is één. Ja? Dus grotere zorgvuldigheid. Dat is één. Twee is. Wat ik er ook van geleerd heb, is dat, eh, dat ik absoluut niet afhankelijk wil zijn... voor de koersen die ik in mijn leven kies van eh, publieke toejuiching... of goedkeuring of populariteit in dat opzicht. Ja. Ik vind dat eh, alles wat ik, wat ik nu teruggevochten heb... dat heb ik op eigen kracht gedaan. Ik heb me voelt onafhankelijk gemaakt. Maar van betekent dat de... ook dat hij in, in allerlei andere opzichten... onkwetsbaarder bent geworden? Nou, ik kan het anders formuleren. Eh, door... Ik, ik ben natuurlijk door een soort van uh, angstschool uh, heen mm -hmm. moeten gaan. Uh, die op allerlei gebieden kan plaatsvinden. En voor een stuk heb ik de angst voor wat mensen denken en doen... en dat soort zaken van me afgelegd. Yeah. Ik heb ook een kaartje op mijn computer staan. Uh, letterlijk er staat op... The first and great commandment is... Don't let them scare you. Yeah. En uh, wat dat betreft... Uh, is dat voor mij een belangrijke oogst van dat hele proces. Nou, dat zijn uh, mooie slotwoorden. Ja. René Diekstra, dank u wel. En uh, Agnede Fischer ook. Uh, tot zover Pavlov van deze uh, zaterdag. Um, wij zijn er volgende week weer. En als u wil, lu uh, wil reageren, luisteren, dan kunt u een mailtje sturen naar... Pavlovradio.ntr.nl Fijne avond. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Dit is zijn foto's. Ik weet waarschijnlijk over je nu. Maar dit weten wij ook absoluut zeker. Kijk even naar onze Noordpool. Er zit een gat in. Daar zit een gat in. Smaakt dat naar meer? Dat is dus inderdaad leven in de adem. Luister dan. Morgenavond, kwart over zes...